I <laughs>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 Ja, er is ruimte genoeg, want ik zie even hier, we zien op de duinen uit hier vanuit Lacours. En ja, je ziet heel veel mensen, maar er is nog steeds plek voor een heleboel andere mensen ook. Dus kom vooral deze kant op. Ja, en de, de, ja, de Formule 1-wagen komt zojuist voorbij rijden. En, uh, we zijn dit jaar het enige circuit in Nederland waar een Formule 1 bolide te zien is.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 De springplank voor je verdere carrière. Op het moment dat je op je CV hebt staan dat je bij Defensie gewerkt hebt. Om even of het dan Marine is of Land, land of Dat altijd Dat staat altijd goed. Zeker daar krijg je een stukje teambuilding, krijg je een stukje mee, een stukje discipline. Ik denk met name dat discipline leven. voor heel veel jonge mensen ja. wel goed is. En dat is zeker inderdaad op je CV. Want dan heb je wel bewezen dat je dus.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 Ja, zeker. Als reservist ook. ook als reservist. Ja. Nou, maar er wordt gevraagd aan nu. Doen ja. Het is geen opdracht. Uh, ik zag ook nog een, een vrouw hier rondlopen in een militaire uniform. Ja, was, uh, die heeft hem. Uh... Ja, de luchtwachtcollega, onze luchtwachtcollega. Ja. Elvira, die is even. Elvira, ja. Die gaan we straks nog even tackelen. Ja. Dan gaan we daar <laughs> nog even over praten. <laughs> ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het Dankjewel jullie, uh, voor jullie tijd. Heel veel uit. succes. En uh, ah, ja, er ah. lopen zoveel vaders met uh, zonen rond hier. Daar moet vast wel. Dochters mogen ook komen. Ja, oké. Okay. Oh, okay. Maar er zijn vooral heel veel vaders met zonen hier, hè? deze ja, luk, luk deze luk even, even een vraag, met, met hoeveel materiaal... Wat staat hier allemaal van Defensie? Ja, de marine heeft de roadshow meegenomen. Uh, die staat met een virtual reality stand. Uh, met een stand waar een schaalmodel staat. Uh, uiteraard met de posters, de pennen en, en het strooigoed. Er is een virtual reality truck is er meegekomen. Uh, we hebben op het binnenterrein staat allerlei materieel. Uh, we hebben een F16 achterin. F16 is er meegekomen inderdaad.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 Mag ik u wat vragen? Waar komt u vandaan? Uh, Krimp aan de IJssel. Wat zegt u? Krimpen aan de IJssel. IJssel. vind je het leuk? Ja. En wat ben je, Wie heb je al gezien? Uh, wat? Heb je hem al gezien? Alleen in de auto nog maar. Hè? In de auto, hè? Ging je hard? Ja. En wat heb je een mooie petje, lijkt Max stappen wel? Ja. ja, zijn jullie met de familie? Nou nee, ja, met zijn zus inderdaad. Dus uh, wel familie, maar geen gezin. Nee, nee, nee, nee, <laughs> uh, heb ik het je zin?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 dat mensen hun auto daar konden parkeren en vervolgens met een soort ferry, katamara ferry die dan uh, naar Zandvoort vaart en dan aanlegt aan die steigers van een haven en dan heb je per keer uh, kun je zo'n zo duizend man uh, transporteren en dat is natuurlijk op zich al een hele onderneming om met de boot vanuit Amsterdam naar Zandvoort te gaan. Ik zie ook daar voor in de toekomst uh, met mooi weer wel weer een, uh, een een uitbreiding van de aantal vervoersmogelijkheden.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 Maar goed, de Europese verkiezingen komen er nu aan. Uh, ja. Hoe staan jullie daarin? Hier, uh, heeft dat hier in Zandvoort nog uh, nou, effecten? hij staat erop. Ja, ja, ik sta toevallig op de Europese lijst op plek 6... Ja.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 volgens een stuk goedkoper. En dat, dat zie je niet. Nee. Hele apart. Ja. ja, behalve als het niet uitkomt... zoals de PPM. Ja. Ja, de bijzondere verbruiksbelasting... die was niet toegestaan als Europese wetgeving. Toen hebben ze het een ander naampje gegeven... maar het blijft gewoon bestaan. Ja. Dus uh, ja, Europese eenwording... Ja, alleen als het ze uitkomt natuurlijk. Ja, dat is, uh... Maar als we dan bijvoorbeeld... Uh, kijken naar de, de opladers van telefoons...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 Nee, wij zijn uh, helemaal niet enthousiast over uh, nee, we het Europese parlement een zoals het nu is. Dan koop je straks een telefoon zonder oplader. Want je hebt nog een uh, oplader van je voorstelling. telefoon. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ja. Maar. Dat scheelt ook weer een heleboel productie. En productie ja. is CO2, dus nou, ook dat. Zo, zo, je moet het inderdaad uh, verder uh, kijken. Ja, ja want maar... nou, die wegwerpmaatschappij, daar, uh, daar kom ik ko ook rekelijk bij in aanraking. Sinds CEO gekocht, drie jaar geleden. Nog niet eens Nou, iets langer dan drie jaar geleden. Oké. Ja, die is nou kapot.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 Ja, ik wilde zeggen dat, dat men al zegt CO2 is een giftig gas. Ja. Dat is gewoon echt bullshit ja. van de eerste en dan zitten we allemaal gif uit te ademen hier met z'n allen. Nee, is het de bouw noodzakelijk dat het planten ja. en het. Uh, de, het te weinig CO2, geen leven op deze planeet. Zo, nee, is zo eenvoudig is nee, het. Dus dat wordt wel een beetje. Uh,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 Dat ja, is, ja, is, is nog de, de gekkigheid ten top. dat ja, is hout verbranden. Maar hier ook, hè? In, in deze omgeving. Ja, ja, wat je nu hout ziet. verbranden Kijk, er, dat als de dat is terug naar het stenen tijdperk. Dat is wat je doet. En het is nog veel vervuilender ook. Ja. Maar de grap is... Bio, uh, fossiele brandstoffen, dat is ook biomassa. De oorsprong van steenkool is plantaardig. En de oorsprong van aardolie is dierlijk... van die hele kleine weesjes, van die organismen. Ja. Ja. Het is biobrandstof, En schaliegas, nee, daar wordt nooit meer iets schaligas. over gezegd. Nee, daar weet, weet ik te weinig van. Daar kan ik weinig over zeggen, Schaliegas. Okay. Wij zijn wel uh, heel erg bezig met uh, kernenergie...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 Stof, dat, dat levert niet zoveel geld op. Want dat, dat, en dan gaan we ja. weer, wat we net ja, zeiden, is, we net ja. al, het gaat al. hoor. Het gaat oh. altijd om, om geld en om, ja, om organisaties die, die gelinkt zijn. Maar hoe, en... hoe kun je dat nou doorbreken? Hoe kun je nou doorbreken dat mensen zo vasthouden aan, aan die dingen? Dat nou, is... het kan alleen maar als de beter mensen inserven. die de macht hebben, de politieke ja. machthebbers, ja. dat die. Het laten gaan. Dat daar iets gebeurt, en dat ja, willen dan, ze niet. Want dan dan, we dan hoef dan ik eigenlijk landen. alleen maar te zeggen aandelen van Shell. Ja. En dan hoef ik verder ja. niets meer te zeggen. Want nee. dat is het dan. En je kunt ja. gewoon kijken nu naar de ontwikkelingen... zoals ze op provinciaal niveau plaatsvinden. Ik, ik noem even als voorbeeld dat het Forum voor Democratie is bijna in elke provincie...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 Die hebben een bepaalde Angst. agenda en die moet worden uitgevoerd exact. en niet anders. Ja. Nou, dat is wat je, wat je ziet gebeuren. En dat ligt niet aan, aan, aan Wilders of Baudet. Het ligt gewoon aan de, aan de standpunten. Die zijn niet, uh, niet wenselijk, zeg maar. Dus. Ja. maar ik denk dat we er nu nog heel lang over kunnen praten. Ja, oh, makkelijk. Maar, maar we hebben geen <coughs> tijd meer. Nee. Dat is bijna twaalf uh, uur dan het worden. Oh, we we gaan, gaan zo meteen na dit, iemand horen. Ja. Uh, na dit uur gaan we nog een uur door, heb ik begrepen. Um, we danken jullie in ieder geval voor jullie uh, komst en ik zou zeggen nog een hele plezierige dag hier. Graag gedaan. Op, ja, het uh, was geen wereldreis voor mij, hoor. Zon overgrote uh, <laughs> nee. circuit. We gaan nog even genieten in het reuzenrad. Ja, echt waar. Ja, je gaat erin, <laughs> Tuurlijk. Zo prachtig. Nou, dan nou ga ik mee. <laughs> ja, en. Uh, je kunt ook genieten van de disco, de drive-in disco buiten van Jumbo. Ja, ja. Want die staat hier naast het gebouw. En Kijk, die hoort ja. u als het goed is uh, ook op de radio een beetje. Een beetje het, Maar we gaan zelf een eigen liedje draaien. En dat is van Toto en dat is Afrika.